Zangeres Adele verkocht in de Verenigde Staten het afgelopen jaar het beste, gevolgd door de boublet met zijn kerstalbum en Lady Gaga staat op 3. Het weer, van tijd tot tijd veel regen, langs de kust kans op storm, windkracht 9, overdag pittige buien met onweerhagel en zware windstoten, langs de kust opnieuw kans op storm, het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal.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 Need a real, even if nobody. just how i feel I'm Ook op internet www.zfmzandvoort.nl In de jaren die streken Bijna niet aan je gedacht Ik heb zo ongeveer gekregen Wat ik van het leven had verwacht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 And I swear Mirror, mirror on the wall, who's the baddest of them all? Yes, yeah, gotta be the Apple. I'm the Mac Daddy. Y'all haters better step back. Ladies, download your app. I'm the party application, rocking just like that. This is international, big mega radio smasher. Cause I'm having a good time. With you, I'm telling you, I, I, I had the time of my life, and I never felt this way before. Zo, die Ik bij met je geboren Set mijn hand op je Wil je moment genieten dauer, en Bij het is goed aan het leven Glück in mijn wil Willenlose gegeven vind ik mijn trost Ben voor Freude außer mir.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 te Hark met het NOS-journaal. Door het extreem hoge water dreigt bij Leek in Groningen een dijk door te breken. Het is de dijk van de polder tolbert terpetten. petten De brandweer heeft de 85 bewoners van de 15 boerderijen in de polder geëvacueerd. Nu wordt geprobeerd ook alle dieren weg te halen. De brandweer noemt de kans op een dijkdoorbraak bij Tolbert aannemelijk. Ook wordt er rekening mee gehouden dat er water over de dijk heen komt. De KNMI heeft voor Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen de code oranje afgegeven. Die provincies krijgen in de vroege ochtend te maken met zeer zware windstoten aan zee met een kracht van tot 120 km per uur. Trekken buien van noord naar zuid over het land en daarbij zijn in de kustprovincies, maar ook verder landinwaarts, windstoten mogelijk van 90 tot 110 km per uur.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 Vooral steeds meer lager opgeleide en laagbetaalden zien hun financiële toekomst somber in. Ook de zorgen over de Nederlandse economie nemen toe. De meerderheid van de Duitsers vindt dat president Wolf moet aftreden, dat blijkt uit een peiling van de ARD die werd gehouden voordat de president in een tv-interview excuses maakte voor een omstreden telefoontje met de bielpsiteon. En had op de.